9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Minister Koenders... en schrijnend. Nederland wil een gezamenlijke Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. Volgens Koenders is dat de enige oplossing voor vluchtelingen... ...die nu in tijdelijke opvangkampen zitten. De Turkse premier Davutoglu heeft gezegd dat zijn land doorgaat... ...met het bombarderen van Koerdische milities in het noorden van Syrië. Frankrijk had er bij Turkije op aangedrongen om de aanvallen te staken... ...en de bestrijding van de islamitische staat prioriteit te geven... Het Turkse leger heeft vandaag opnieuw stellingen van de Syrische Koerden bij de Turkse grens onder vuur genomen. Volgens Parijs moet nu alles op alles worden gezet om de afspraken over een staakt het vuren in Syrië, die vrijdag in München werden gemaakt, na te komen. De kunstbeurs Aard Rotterdam heeft de afgelopen vier dagen ruim 26.000 bezoekers getrokken. Volgens de organisatie is dat een record. Vorig jaar kwamen er rond de 25.000 kunstliefhebbers af op het evenement in de Van Nelle aan de beurs namen 130 galeries uit binnen- en buitenland deel. De beroemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei heeft in Berlijn met een project zijn bezorgdheid geuit over de vluchtelingencrisis. Hij bevestigde aan de zuilen van een klassiek muziektheater 14.000 oranje reddingsvesten. Die lagen overal op de stranden van de Griekse eilanden en zijn achtergelaten door vluchtelingen die vanuit Turkije de zee zijn overgestoken. Met de oranje zuilen vraagt Weiwei aandacht voor alle mensen die zijn verdronken tijdens de overtocht naar Europa. Het KNMI heeft vanwege sneeuwval voor het zuidoosten van het land code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt voor delen van Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De sneeuw kan daar plaatselijk leiden tot gladheid. In de heuvels van Limburg kan vannacht 5 tot 8 centimeter sneeuw vallen. Het weer in het noordwesten droger, maar in het zuidoosten en oosten weer kans op sneeuw. Morgenochtend alleen in het zuidoosten nog wat natte sneeuw. Later overal droog en vanuit het noordwesten steeds meer zon. Het wordt morgen maximaal 5 graden. Dit was het Nationaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pissel Radio Show 1150 hier op Sierven Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gasten voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Een redelijk uh, uniek programma. Je hoort het uh, eigenlijk nooit op andere zenders, deze muziek. Nieuwe werkjes. Ja, het zit er allemaal weer aan te komen. Deze show, volgende show. Het staat uh, allemaal te springen om te worden uitgezonden. En we beginnen met twee werkjes, dit uur en volgend uur, van ARC Music, World and Folk Label uit Engeland. Met de grootste collectie van de wereld als het om World and Folk Music gaat. Vandaag beginnen we met Best of Cuba. Um, het is een verzamelse met allemaal artiesten en ja... Uh, wil je weten wie dit allemaal zingt en waar het allemaal vandaan komt? Dan kan dat via peacefulradio.eu. En dan ga je naar de playlist 1150. Ik wens je heel veel luisterplezier. Oh, yeah. Go,